Judy met het NOS-journaal. De zaak tegen Skaan staat op losse schroeven. Volgens de New York Times en andere Amerikaanse media zijn er nieuwe feiten bekend geworden over het kamermeisje dat hij zou hebben verkracht. De vrouw zou herhaaldelijk hebben gelogen over allerlei zaken. De openbaar aanklager zou niet meer in haar verlagen geloven en de rechtszaak willen afblazen. Het enige dat officieel bekend is gemaakt, is dat Sto kaan vandaag weer voor de rechter verschijnt. Vicepremier Verhagen wil weten waarom het leger niet is ingezet na de overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam. Bij Knevelen van de Brink zei hij dat hij daarover zal praten in het kabinet. Verhagen is het eens met de militaire vakbond AFNP, die zei dat de politie de hulp van het leger had moeten inroepen. Bij de achtervolging had een legerhelikopter uitkomst kunnen bieden. De meeste politieke partijen staan positief tegenover de verlaging van de overdrachtsbelasting, waarmee het kabinet de stagnerende woningmarkt wil stimuleren. Ter compensatie wil het kabinet onder meer de banken een extra heffing opleggen. PVDA en SP zijn daarvoor, maar GroenLinks gaat ervan uit dat de banken de extra heffing aan de klanten doorberekenen, waardoor ook huurders meebetalen aan de belastingverlaging voor kopen huizen, huizenkopers. En dat is oneerlijk, vindt de partij. Veehouders weten vanaf vandaag hoeveel antibiotica ze mogen gebruiken. De pas opgerichte autoriteit Diergeneesmiddelen heeft richtlijnen voor verantwoord gebruik geformuleerd. De autoriteit wil het gebruik van antibiotica in de veehouderij de komende twee jaar met de helft verminderen. Bedrijven die ver boven de norm zitten zullen daarop worden aangesproken. Ook krijgen ze hulp bij het verminderen van het antibiotica gebruik. De Haagse gemeenteraad heeft een streep gezet door het plan voor een bedelverbod in de stad. VVD, PVV en CDA waren voor, maar de linkse partijen in de raad stemden tegen. In Den Haag wordt veel geklaagd over de overlast van bedelaars. In Amsterdam en Rotterdam geldt wel een bedelverbod en daar zou de overlast veel kleiner zijn. Het weer, periode met zon en kans op een bui, wordt vanmiddag een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Dat is op de A4 Den Haag Amsterdam bij Hoofddorp. En de A12 Den Haag Utrecht bij Woerden. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van ZFM Jazz. Yes. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur, zie je van yes. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd, terug van weg geweest, Hans Sandbergen. Ja, luisteraars, wat gaan we op deze misschien mooie zondag uh, aan jazz voor u brengen. Nadat nou, er uh, vanmiddag is er natuurlijk plenty te doen in Zandvoort, maar daarover kom ik straks nog wel in mijn jazzprogramma op terug. Ja, ik begon natuurlijk zoals altijd mijn jazzprogramma op deze zondagmorgen met Close to You, gezongen door Dana Washington. En begeleid door de big band leider en virtuos op allerlei instrumenten zoals piano, drums en vibrafoon, lion hampton. Ja, wat heb ik uh, meegenomen? Nou, ik heb andere jazz meegenomen als normaal. Als u normaal van mij gewend uh, bent. En uh, ja, ik heb een... Ik wil beginnen eigenlijk met een big band. Een big band die heeft... Met de kerst heeft hij in de krocht opgetreden. En ik moet zeggen, het was een Haarlemse big band. En die heet uh, Gabanza. En uh, het was toen genieten. Ik heb wel eens meer wat uh, van ze laten horen. Maar ik wilde nu beginnen met uh, uh, Cabanza in een prachtige solo van de Zamvoorter Adam Spoor op de tenor en Joris Funka op de gitaar. Polkadots en Moonbeats. Cabanza. Ja. Dit kon natuurlijk niet missen. Dit was uh, Ho High the Moon en uh, gespeeld door het grote orkest van de clarinetist Benny Goodman. En hij had als gast natuurlijk Lydon Hampton die de vibrafoon weer op voortreffelijke wijze beroerde. Maar ook zijn stemgeluid, het enthousiasme is natuurlijk altijd bij deze man of was bij deze man natuurlijk altijd ontzettend leuk en aantrekkelijk. Uh, ja nog een stukje, dit was dus ook weer een big band en uh, ja, ik kom toch weer terug op die Nederlandse, die Haarlemse big band trouwens vanmiddag speelt er ook een Haarlemse big band in het Vogelkootje op, de, staat op het, uh, op het uh, Raadhuisplein en dat is echt een band die is vorig jaar ook geweest en die is echt een moeite waard, maar goed ik zal daar in de tweede uur ook nog even op terugkomen. Ik wil toch nog een stuk van de Big Band Cabanza laten horen en waarin eh, prachtige solo's te beluisteren zijn van Arjan, Wilma op de piano, Henk Scheffer op de trombone en Ronald Fuggen op de bariton. Luistert u naar Cabanza in Strange Blues. luisteraars naar dit uh, Big Band geweld van uh, de Bananza Gabanza uh, Big Band uit Haarlem in Strange Blues, nu heel wat anders ik heb een cd meegenomen van eigenlijk van de voorloper van uh, het trio Johan Clement en hij is ooit begonnen met het trio You Name It, en dat bestond uit Johan Clement op de piano, Erik Timmermans op de bas en handbeets op de drums ik heb een cd van hun en die heet You Name It. De trio heet You Name It en de cd heet Just Between You and Me. Ik heb een stukje muziek uitgekozen waar ze als gast Ferdinand Powell hebben. Het is uitgeschreven door Jimmy van Heuzen in een arrangement natuurlijk van Ferdinand Powell De tenor saxofonist en het heet But Beautiful. Luister u maar. Ja, dit was uh, Benny Gootsband. Soft Winds. Hier voortreffelijk gespeeld door het trio Johan Clement. Johan Clement op de piano. Erik Timmermans op de bas. En Frits Landersbergen op de drums. Uit hun voortreffelijke CD. Ik dacht twee jaar geleden uitgebracht. On a Request. En ik heb begrepen van. Uh, uh, uh, Erik Timmermans, dus dat er waarschijnlijk dit jaar van het trio een nieuwe cd uitgebracht geworden. Dus dat is uh, afwachten en uh, genieten. Daar van, want ik vermoed wel de cd's die ze uitbrengen. Ze hebben er jammer genoeg nog, nog niet zoveel uitgebracht. Ik dacht nog een stuk of drie. Die zijn alle drie echt de moeite waard. Ja, heel wat anders heb ik nu uitgekozen. En um, Ray Charles. Ray Charles heeft opnames gemaakt samen met Count Basie. Uh, hoewel ze elkaar nooit live uh, ontmoet hebben uh, hebben ze een cd uitgegeven en die heet Ray Charles en Count Basie Orchestra. en dat zijn allerlei prachtige werken die ze dus samengevoegd hebben en ja, op, uh, op een cd gezet hebben ik heb uh, voor u uitgekozen Ray Charles met Oh, what a beautiful morning a bright golden haze Meadow Out above There's a bright light, Golden haze In the meadow The cone is as high As an elephant's eye Looks like it's climbing, clear up to the sky, well, I say, oh, what a beautiful moment, yeah, yes, what a wonderful day, y'all look out there, Got a beautiful feeling Everything, is, everything going my way. Y'all oh, come on now. Oh, the cattle are standing like statues. Cattle are standing like statues, they don't turn their heads as they see me ride by, but a little brown maverick is winking her eyes, she said, oh, what a beautiful moon. J'aime Paris au mois de mai Quand les bourgeons renaissent Qu'une nouvelle jeunesse S'empare de la vieille cité Qui se met à rayonner J'aime Paris au mois de mai Quand l'hiver le délaisse Quand le soleil caresse Ces vieux toits à peine éveillés J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe Ce parfum de muguet que je chasse Le vent qui passe, lui, il me plaît à me promener Par les rues qui se faufilent, à travers toute la ville J'aime, j'aime Paris au mois de mai Varie au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime quand le vent m'apporte, des bruits de toutes sortes, et les potins qui se colportent, de porte en porte, il me plaît à me promener. En souriant de dans les rues qui fourmillent, j'aime. J'aime Paris, j'aime Paris, j'aime Paris, Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Ja Paris dit was. Ja, Clover Mitchell, die, de orkestleider, pianist die heeft, en, comp en componist ook, die heeft uh, ooit het, uh, in de beginjaren 2000, 2002, heeft hij het Count Basie orkest opnieuw samengesteld en is gaan toeren door de wereld. En hij kwam natuurlijk ook in Frankrijk terecht, omdat Frankrijk nou eenmaal ook een enorm jazzland is. En uh, hij heeft er een cd gemaakt. Bombésie de Paris heet dat. En uh, hier was de zanger Mitchell Leep, een gewone Fransman, die natuurlijk op uh, Franse sanctions geïnspireerde jazzmuziek maakte. Ik zal straks nog een stukje van hem draaien, maar eerst nog even terug naar... Uh... Het orkest van Count Basie en Ray Charles, die de zangpartij voor zijn rekening neemt. Ik heb nog een mooi stukje uitgekozen en dat stuk heet How Long Has This Been Going On. Luister u maar. How long have you had my nose open, open? And I, I, I want to know, know, know, know, oh, I want to know from you. Woo! Good God. How long have you been doing it to me? Ja luisteraars, en zo zitten we alweer tegen de klok van 11 en uh, gaan we op naar het nieuws en de reclame, want daar moeten wij het uiteindelijk toch ook van hebben. Uh, ja, ik nog eventjes nu met uh, Soele Gilles de Paris, gezongen door John Lepp met het orkest van Gount Daisy. Uh, Blijf je luisteren, ik ben er na het nieuws en nogmaals de reclame ben ik weer terug met nog een uur, zie je van biaz, tot dan. de Paris jusqu'au soir vont chanter Flap, douda l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Pour lui, depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Oh oui, quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux.